5 uur. NPO Radio 1 met Lara Remsen. Komend uur in nieuws in Dicht Dichtdraaien van de gaskraan in Groningen heeft gevolgen voor de werkgelegenheid. VNO-NCW roept op tot langzamere afbouw. Een gele kosmos. Dat ziet u vaak op bomen en hoe meer u ziet, hoe slechter de luchtkwaliteit.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 Bij de mars van de terugkeer in de Gaza-strook zijn zeker vijf Palestijnen om het leven gekomen en 500 mensen gewond geraakt. Dat zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid tegen persbureau AP.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 Flinke vertraging bij de veerdienst naar Tessel. Eerder vandaag was er een storing aan de bruginstallatie in Den Helder, waardoor auto's de boot niet op en af konden. Die storing is inmiddels verholpen, maar door het lange paasweekeinde blijft het nog erg druk.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 De premier van Kosovo heeft zijn minister van Binnenlandse Zaken en de chef van de geheime dienst ontslagen. Het deed dat in reactie op de arrestatie van zes Turken die banden zouden hebben met de kulem beweging zegt correspondent Mitra Nazar. Vijf van die zes zijn mensen die op Turkse scholen werkten. Drie directeuren en twee, twee uh, leraren. Uh, en die scholen zijn gefinancierd door uh, die Turkse geestelijke Gulen... Uh, die door Turkije verantwoordelijk wordt gehouden... van die mislukte staatsgreep in uh, 2016. De zesde arrestant is een cardioloog die banden met Gulen zou hebben. Turkse persbureau Anadolu zegt dat de zes ook al naar Turkije zijn gebracht... maar familieleden en advocaten ontkennen dat. De Kosovaarse premier was naar eigen zeggen niet op de hoogte van de operatie, die werd uitgevoerd in samenwerking met de Turkse inlichtingendiensten.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 Heel veel mensen zijn al Pasen aan het vieren op deze Goede Vrijdag. en Passet, heeft dat gevolgen op de weg? Ja, ja zeker. Goede en slechte gevolgen. Want uh, <lacht> het, in de Randstad is er eigenlijk helemaal geen sprake van een avondspits. In tegenstelling tot gisteren, toen we middag 700 kilometer file hadden. Nu maar uh, 135. Maar in het oosten en zuiden is het wel heel druk op de weg. En rond den Helder ook nog steeds. Hoor. Op de N250 vanaf de kooi staat toch wel een half uur in de file. En dan moet je de boot nog op. Op da 12 Utrecht-Arnhem is een ongeluk gebeurd met meer ...meerdere auto's bij de afrit Oosterbeek. Dat kost je wel drie kwartier extra. Dus rij lekker om, want het gaat ook nog eventjes duren... ...heeft staat zojuist laten weten. Omrijden kan via Barneveld en Apeldoorn. Op de A58 Breda Tilburg gebeurde ook een ongeluk. En daarom tussen Ulverhout en Tilburg-Reeshof... ...middels twintig minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht.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 Klanten kunnen nu op een veilige manier inloggen en hun bankzaken regelen. Ook dat is digitalisering. Ervaar hoe digital anders kan op pwc.nl slash digital. NPO Radio 1. NOS NTR. Je kunt niet zeggen dat we er niet voldoende voor gewaarschuwd worden. Je kan het niet vaak genoeg zeggen. Hang op, klink Bel Bel uw bank. Lara Rensen. Nieuws Go. Vandaag meldt het AD dat de mailadressen en wachtwoorden... van 3,3 miljoen Nederlanders gehackt zijn. Die gegevens komen uit tientallen grote datalekken... bij websites zoals LinkedIn en Uber. In die database, die uit die gegevens is samengesteld... staan heel veel gegevens van personeel van grote bedrijven... en overheidsorganisaties in Nederland. ING, meer dan 3.000 personen. Achmea, 1.700. Rabobank, 2.000. UFA meer dan 4000. ROC West-Brabant 3600. Universiteit van Wageningen 3000. Telegraaf 200. De NOS 200. VPRO 200 AD 190 en RTL 184. UWV 2500, Rijkswaterstaat 1600, Ministerie van Defensie 1200 mensen, Ministerie van Buitenlandse Zaken ook 1200 mensen. En zo ging dat nog eventjes door in het NOS Radio 1 journaal. Legde AD tech redacteur Thomas Boeschoten uit: "Hij kwam die database op het spoor. Hoe zo'n database wordt samengesteld."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 En uh, ja, daarmee uh, ja, kunnen mensen in principe, als ze, uh, als ze jouw e-mailadres opzoeken... kunnen ze op jouw platformen in uh, gaan proberen te loggen. Ja, en er zijn dus ook hier op de redactie veel mensen gaan kijken... in een al bestaande database of ze erin voorkomen. Ik heb het zelf ook gedaan. Ik kom erin voor. En misschien heeft u dat zelf gedaan. Het geeft wel heel erg het gevoel, zo dachten wij hier op de redactie... van een 1 april-grap. Want er zou nog een zoekmachine online komen. Maar die is er nog steeds niet. En de hacker luistert naar de naam Dogberry. En die naam komt voor in een stuk van Shakespeare... Much Ado About Nothing. Hoe het ook is, het heeft vandaag tot enorm veel discussie geleid... over de vraag hoe je met wachtwoorden omgaat. Mijn Remmers ging met deze vraag de straat op. Ik uh, gebruik een uh, paswoordsafe uh, daarvoor. Een speciaal programmaatje. En die uh, genereert regelmatig nieuwe paswoorden voor mij. Maar dan weten ze dus niet uit uw hoofd. Nee, ik weet ze niet uit mijn hoofd. Alleen het ene toegang. Als ik eentje vaak gebruikt heb, zou ik hem uit mijn hoofd kunnen weten, ja. Dus je gebruikt nooit dezelfde voor iets? Nee, want ze worden gegenereerd. En dan heb je zoveel mogelijkheden, dus dan is de kans dat het dezelfde is. Bijna nihil. Want je hebt zoveel sites waar je een wachtwoord voor moet onthouden. Ja, dat is het grootste probleem. En je wordt er steeds afhankelijker van. We hebben een paar passports die we gebruiken en ja, die houden we voortdurend vast. Dus u wisselt het niet zo op eens per jaar of eens per half jaar? Nou, ik denk één keer per jaar. Niet veel vaker, hoor. Nou zijn er heel veel verschillende sites. Gebruikt u ook veel verschillende passwords? Nee, we hebben er een paar. En die gebruiken we voor vaste onderdelen van onze pc, zeg maar. Ja? Ja. En ze zijn wel moeilijk te raden, denkt u? Deze zijn wel heel moeilijk te raden, ja. ja er zitten allemaal rare getallen ja. in. en uh... rare getallen, uitroeptekens, uh, cijfers, letters, uh, van alles. Ja, we het is echt er iets geheimtaal. Moois van. Nou, het is echt geheimtaal, ja. <lacht> u zegt, u maakt er iets moois van? <lacht> we maken er dan iedere keer iets moois van... Waar je, waar je, wat je zelf heel goed moet onthouden, eigenlijk. Ja, dus, nee, we doen het toch goed, denk ik. Ik doe altijd hetzelfde wel Ja, behalve mijn uh, bankrekening, daar heb ik al een andere. Ja. En, en dus je hebt veel verschillende sites met hetzelfde password... Ja, eigenlijk al. Ja? Is dat die gevaarlijk? Misschien wel, denk ik denk <laughs> het En waarom neem je niet verschillende passwords? Ja, dat kan ik niet onthouden. Ik meng regelmatig, ja. Maar niet, alle, niet alles alle verkeer doe ik via de computer. Maar gebruikt u dan nog de fax of zo? Nee, ik ga ik naar de plek toe. Waar dus de betrokkenheid is. Goed, één op één contact. Precies. Ja. Ja, dat kan natuurlijk ook. Dat is soms ook heel fijn. Ik praat erover door met uh, Jaap-Henk Hoepman, Principal scientist bij het uh, Privacy and Identity Lab. Jaap-Henk, goedemiddag. Goedemiddag. Zegt die hacker, heeft zijn dreigement nog niet waargemaakt. Hij heeft zijn set mailadressen en wachtwoorden nog niet online gezet. Want dat zou het idee zijn, dat er dan een soort uh, bestand komt waar je in kan zoeken. Hoe kijk jij hierna? Zou dit ook inderdaad een 1 april grap kunnen zijn? Wow, geen idee. Zo had ik nog helemaal niet naar gekeken. Um, kijk, dat, dat die bestanden er zijn... en dat er uh, onder zoveel tijd... Uh, gebruikersnamen en wachtwoorden lekken... dat is bekend. Dus dat iemand... Dat, al die informatie bij elkaar zou kunnen zetten... en combineren... en uh, online zou kunnen zetten... dat kun je je voorstellen. Niet overigens dat iemand echt gewoon de volledige gebruikersnamen... en al, de volledige wachtwoorden online zou zetten. Dat zou echt onverantwoord zijn. Mm -hmm. Ik begreep dat het idee was om dan... Een, een aantal letters van het gebruikersnaam... en een aantal letters van... Of, of cijfers of tekens van het ja. wachtwoord neer te zetten. Nou, en dan, uh, Zodat ja, je in ieder dan... geval wel herkent dat het van jou is... en dat je je realiseert, oeps, dat uh, is dus ja, in handen van, van een aantal mensen... en is nu ook doorzoekbaar. Ja. Maar nog één keer, een 1 april grap zou... want ja, wij wachten nog op het online zetten van, uh, van die hele set. Dat is nog steeds niet gebeurd. Nee, maar ja, goed, aan de andere kant, 1 april grap of niet... op zich is het een hele goede aanleiding om toch nog weer eens even te kijken... naar ja. van, hey, hoe moeten we nou met worden omgaan en het hoe zou... doen we dat nu? En is dat eigenlijk wel zo veilig? Het is dan wel een hele goede 1 april grap, Ja, hij is nu al geslaagd. Ja. Hoe stelt iemand een lijst samen met gegevens van in totaal 1,4 miljard mensen... waarvan dus waarschijnlijk 3,3 miljoen Nederlanders? Hoe werkt dat? Um, nou ja, dat is, zo, zoals het verhaal gaat... is dat gewoon deze informatie uit een aantal verschillende hacks... die eigenlijk in de hele wereld uh, over de afgelopen vijf of tien jaar... hebben plaatsgevonden... Het zijn allemaal en, oude hacks, ja. Ja, wat ik begreep wel. En nou ja, weet je, de, de, daar zitten soms ook gebruikersnaam... Uh, accountgegevens tussen. Wat me op zich nog wel een beetje verbaasde... was het feit dat daar dan ook de, de echte wachtwoorden bij zouden zitten. Want normaal gesproken... een beetje goede site uh, slaat nooit de wachtwoorden zeg maar kaal op... Op, maar doet dat op een manier... waardoor je niet de wachtwoorden zelf kunt uh, achterhalen. Mm -hmm. um, tenzij je een makkelijk te raden wachtwoord hebt... want dan kun je dat wel weer uittesten... en daar zijn wel ook programmatjes voor. Uh, en dus op die manier zou een deel van de wachtwoorden... wel achterhaald kunnen worden en een deel niet. Um, maar goed, weet je, als je het hebt over, over grote hacks... die er zijn geweest uh, bij LinkedIn inderdaad... en bij andere plekken... dan zullen ook uh, uh, gegevens van Nederlanders dus hebben gezeten. Dus dat in die orde van grote accounts... dat kan ik me nog wel voorstellen. Ja, nou komen daar lekker met enige regelmaat terug in het nieuws, natuurlijk. Bij DigiD, bij Facebook. Uh, nou, vandaag werd nog bekend dat via een fitnessplatform. Ja. 150 miljoen gegevens gelekt zijn. Uh, zijn datalekken onvermijdelijk? Uh, of doen bedrijven waar ze plaatsvinden te weinig om die gegevens veilig te bewaren? Of, of ligt het aan ons als gebruikers? Dat kan ook nog. Nou, ik zou niet zeggen dat het aan ons uh, gebruikers ligt. Kijk, in principe is het zo dat een, een, een bedrijf die, die onze gegevens verzamelt... Uh, daar verantwoord mee om moet gaan en die ook afdoende moet beveiligen. En ja, ik zou toch wel zeggen dat gezien het feit... dat het er toch erg vaak van dit soort data lekker plaatsvinden... dat de beveiliging van veel bedrijven toch niet op orde is. Zijn er van onze andere methoden dan uh, wachtwoorden denkbaar... om e-mailadressen, Facebook-accounts... Digidees mee te beveiligen. Wordt daar, wordt daar aan gedacht? Wordt er aan gewerkt? Ja, ja, er zijn allerlei ideeën wel over hoe je dat zou moeten doen. Hè. Uh, uh, een van de dingen, en dat, daar zijn ook wel producten voor, is dat je zeg maar een soort uh, uh, hardware, token... Zeg een, een soort USB-stickje, een speciale USB-stick zou kunnen gebruiken. Waarop dan uh, zeg maar, het is niet helemaal hetzelfde, maar uh, zeg maar, uh, de wachtwoorden staan. Uh, dat zou betekenen dat je die, die uh, USB-stick echt fysiek in handen moet hebben, wil je kunnen inlopen loggen uh, op, op, op accounts, op accounts die, ik, uh, die van mij zijn, zeg maar. Ja. Um, dus, maar ja, weet je, het lastige is, het, uh, uh, dat maakt het ook weer lastig, omdat je dan altijd die USB-stick bij je moet hebben. En denk ook aan uh, de, de tokens die je nodig hebt om in te loggen bij internetbankieren. Dan ben je eens een keer ergens anders, dan wil je dat doen. Dan nou, heb je je token niet bij je, ja, dat is vervelend. En ten tweede, uh, als je wilt inloggen op je tablet of je uh, smartphone, nou, dan hoef je, daar kun je niet zomaar een USB-stickje insteken, dus dan werkt dat ook niet. Dus dat betekent dat is toch wel een drempel om dat soort duidelijk sterkere manieren van authenticatie in te voeren. Uh, wat, wat je in ieder geval wel kunt doen... en dat was ook wat die meneer in het, uh, in het straatinterview, die eerste uh, meneer, zei... van gebruik een wachtwoordmanager. En dan zorg je er in ieder geval voor dat de wachtwoorden die je gebruikt... voor iedere site anders zijn, dat ten eerste. En ten tweede, uh, als je die wachtwoordmanager gewoon zelf die wachtwoorden laat genereren... dan zijn ze echt willekeurig, ze zijn lang. Mm -hmm. En dan zijn ze ook echt niet te achterhalen of nee, te raden. Dus dan, dan is het, hè, als dan een keer een hack plaatsvindt op één site... Ja, dan is dat specifieke account ja, dat is dan gecompromitteerd. Daar kan iemand bij. Maar alle andere diensten die je gebruikt, daar kan gewoon niemand bij. Dus dan heb je daar geen probleem. En mijn redactie meldt nu dat die zoekmachine momenteel online staat. Dus het is toch geen aprilgrap. Oh. Nou, dan gaan we straks allemaal even lekker zoeken. Nou, <laughs> ik laat jou met rust. Jaap Henk, veel plezier met zoeken. Jaap Henk Roepman, Principal <laughs> Scientist, Private Privacy and Identity Lab. Dank je wel weer. Graag gedaan. René Passet, hoeveel files zijn er? Uh, 19 Lara. Oh, dat is, valt echt uh, heel erg mee. Hè? Ja, het gaat hartstikke goed. Woonwerkverkeer is er niet veel op de weg. Zorgt nauwelijks voor file. Het is vooral recreatieverkeer wat vandaag in de file stond. Maar zelfs dat neemt af. In het midden en zuiden van het land staan nog de meeste. Uh, op de A12 was bovendien een ongeluk. Dat is nu de file waar je de meeste tijd mee kwijt bent. Van Utrecht naar Arnhem. Tussen Veenendaal West en de afrit Oosterbeek. 10 kilometer. Er was ook een zwangere vrouw bij dat ongeluk betrokken. Nou, Dat is allemaal goed afgelopen. Maar het gaat toch nog wel een klein uurtje duren voordat de weg vrij wordt gegeven. En het blijft heel druk rond Den Helder. Op de N250 vanaf de kooi nu een uur wachttijd. Veel sterkte als u in een van die files staat. Niet iedereen springt op van het nieuws dat de gaskraan in Groningen dichtgaat. Gisteren maakte het kabinet bekend dat er vanaf 2030... geen gas meer uit de Groningse bodem gehaald gaat worden. Goed nieuws voor de Groningers, zou je zeggen. Maar volgens Lammert Swiers van werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord... is het niet alleen maar goed nieuws. Hij is bang dat het besluit in het noorden duizenden banen gaat kosten. We hebben nu contact met de minister Swiers, Goedemiddag. Goedemiddag. Welke mensen gaan door dit besluit hun baan verliezen, verwacht u? Nou ja, je hebt de gaswinning natuurlijk, zoals het al zegt. Mensen die bezig zijn met het gas te winnen. Je hebt mensen die houden zich bezig met de distributie, met de verkoop... maar ook met, zeg maar, transport. Hè, want je moet natuurlijk allerlei onderhoudswerk doen, et cetera. Je hebt de installateurs, maar je hebt ook mensen die, zeg maar... Een van, leven van de bestedingen hè, van de mensen die in die uh, gaswinning een baan vinden. Dus als je dat allemaal bij elkaar optelt, ja. Ja, dan praat je inderdaad over duizenden banen. Ja, want het zijn bijvoorbeeld ook, wat u bedoelt, indirecte banen. Uh, ik denk dan bijvoorbeeld ja. aan winkeliers, die, uh, waar, ja. waar mensen die actief zijn uh, op dit vlak hun spulletjes kopen. Ja. ja. Nee, dat gaat maar dan om... nogmaals, het gaat ook om directe banen. Ja, ja nee, dat begrijp ik. Jazeker. Ja. En, en, en wat is dan voor u het gevoel op dit moment? Bent u nou wel of niet blij dat de gaskraan gaat? Nou kijk, er is geen enkele discussie over de vraag of die gaskraan dicht moet. Dat, uh, dat, dat vinden wij natuurlijk ook net zo goed noodzakelijk. Veiligheid gaat boven alles. Uh -huh. Daar mag uh, geen misverstand over zijn. Maar wat wij wel zeggen is dat we ons wel moeten realiseren... dat dit een uh, enorme impact gaat hebben... Op de economie van onze regio. Ja. En dat we daar niet uh, lichtvaardig over moeten denken. En dat dat vele miljarden gaat kosten om die transitie, want wij willen graag een transitie. En waarbij wij dan, zeg maar, wel uh, vertrouwen hebben dat we bijvoorbeeld kunnen schakelen van wat wij dan maar even noemen fossielgas naar groen gas. En onder groen gas staan wij vooral waterstof. Goede waterstof. Oké, okay, dus u, u bent eigenlijk niet genoeg gerustgesteld... door de woorden van minister Wiebes van Economische Zaken, gisteren. Want die heeft laten weten dat er een structurele bijdrage moet komen... om de klappen in het gebied op te vangen. En er wordt dus een stikstoffabriek in Zuidbroek gebouwd... van een half miljard... die nou ja, buitenlands maar... gas geschikt moet maken voor gebruik in Nederland. Maar dat is niet genoeg, zegt u? Nee, bij lange, niet. bij lange na niet. Het gaat om vele miljarden die we nodig zullen hebben... om die transitie mogelijk te maken. En we hebben daar best uh, ja, zeg maar vertrouwen in dat dat kan. We hebben daar ook best ideeën voor hoe dat zou kunnen. Maar uh, het is wel een enorme opgave. Dus wij, wij, wij snappen nogmaals dit besluit. Mm -hmm. uh, geen discussie. Maar we moeten met z'n allen ons niet te gemakkelijk en te lichtvaardig hierover uh, uiten. Maar het is echt een enorme opdracht. Ja, maar u zegt, dat... u zegt het, um, de wil is er, um, maar er moet nog geld bij eigenlijk. Want om, u zegt het gaat om miljarden. Ja. Hoe, hoeveel dan? Ja. Nou kijk, als we die uh, transitie naar uh, waterstof toe willen... dan betekent dat bijvoorbeeld dat je uh, echt massief uh, wind op zee moet gaan uh, realiseren. Mm -hmm. En uh, die elektriciteit die je daarmee uh, op gaat wekken... die zul je voor een deel moeten opslaan. En dat opslaan dat moet dan in de vorm van waterstof. Want daar heb je grote installaties voor nodig. En het bouwen daarvan, ja, dat, dat vraagt echt miljarden investeringen. Plakt daar eens een duidelijker bedrag op? Nou, dat, dat, dat is natuurlijk even, even niet zo makkelijk, maar gaat het om een beetje installatie. Nou, laat ik zeggen, kijk, als je één baan, zeg maar, in uh, de industrie, de hele winningsindustrie uh, op dit moment, die kost sowieso uh, minstens een, een half uh, miljoen. Dus als je, als je tienduizend banen moet genereren, uh, dan praat je zo over 5, 6, 10 miljard. Dus zo. het gaat echt over heel veel geld. Ja. En het kan allemaal wel. Daar hebben we best vertrouwen in. Maar operatie, dat geluid, willen wij graag ook even bijzetten, omdat we hier echt een enorme impact van verwachten. Nou, dat is duidelijk de boodschap. Lambert Zwiers van werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord. Dank u wel, meneer Zwiers. Lara Rensen. Nieuws en koe. Negen minuten voor half zes. Gele en paarse narcissen, een enkel groen knopje en. Mooi geel gekleurde boomstammen tijdens de paaswandeling. Dat is natuurlijk een fraai gezicht, kan ik mij voorstellen. Ik kan me ook voorstellen dat u daarnaar uitziet dit weekend. Maar schijn bedrieg, want dat geel op die boomstammen... komt van korstmossen die dol zijn op ammoniak. Kok van Herk brengt in opdracht van verschillende provincies... alle soorten in kaart op heel veel meetpunten in de natuur... en langs verkeersknooppunten. Want die korstmossen blijken een ideale indicator... voor de luchtkwaliteit te zijn. Van Herk constateert een zorgwekkende toename van gele korstmossen... en dus een toename van ammoniak in het milieu. En dat komt niet alleen maar door intensieve veehouderij of het mestoverschot. Je ziet hier bekertjesmos. Je ziet een duidelijk kupje hier aan het eind. Dit is gebogen schildmos... Uh, dit is bosschildmos. Het zit allemaal naast elkaar op de stam. Ja, ja er zijn in Nederland 700 soorten korstmossen. En uh, ongeveer de helft daarvan kan je op bomen tegenkomen. Uh, er zijn ook heel veel soorten die op steen groeien. En vooral de soorten op bomen zijn de laatste jaren... in de bebouwde kom met name heel sterk toegenomen. Maar korstmossen zijn geen parasitische leven. Helemaal op zichzelf. Die boom heeft er geen last van. Want sommige van die stammen zijn helemaal... Begroeid, hè? Ja, klopt. Ze leven van de stoffen die in de lucht zitten. Ze onttrekken geen stoffen aan de boom zelf, dus het zijn geen parasieten. En het feit dat ze van de stoffen in de lucht leven is een heel belangrijk gegeven. Want daarmee geven ze ook heel goed aan wat de luchtkwaliteit is. Het zijn een soort sponsen? Het zijn een soort sponsen. Als het regent nemen ze helemaal passief het vocht op. En ze hebben het te doen met de stoffen die in de regen zitten. Dus daarom kun je aan korstmossen heel erg goed zien hoe het met milieu eigenlijk gaat. Ja, precies. In de jaren zeventig ging het heel slecht met de korstmossen. zure regen hadden we toen. De zure regen, ja. De zwaveldioxidevervuiling was toen heel erg groot in Nederland. En er is één stof waar korstmossen heel slecht tegen kunnen... en dat is zwavel. He, dat is puur vergif. En nu uh, zijn we op een stadium aangekomen... dat ook in de stad en in de dorpen, de bomen weer eigenlijk weer helemaal mooi begroeid zijn. En dan denk je, nou, dat is mooi nieuws. Helemaal mooi groen, niet geel ook. Ja, ja dat klopt. Het is uh, een, een, uh, niet alleen een succesverhaal. Hè, want er zijn ook kortmossen die, behalve op verzuring ook op klimaatverandering reageren. Hè. Dus warmteminnende soorten. Nemen toe in Nederland. Dat is een proces wat zich nu ook alweer een jaar of 15 jaar. U, u ziet soorten die hier eigenlijk oorspronkelijk minder voorkomen. Die, die nemen toe. En ja. dat zegt alles over opwarming. Ja, precies. Er zijn soorten die 15, 20 jaar geleden hun noordgrens nog hadden in Frankrijk. En die nu in heel Nederland algemeen voorkomen. En dat zijn absoluut geen zeldzaamheden. Uh, hele grote groene rosetten op de stam. Hè, van uh, groen boomschildmos bijvoorbeeld. Deze hier. Uh, maar bijvoorbeeld ook uh, bepaalde korst, Zelfs bij mij in de tuin groeien die. Dat uh, zijn soorten die uh, van, van, van oorsprong zuidelijker voorkwamen en die nu aan een opmars bezig zijn. Dus dat zegt alles over klimaatverandering... en het warmer worden van de aarde, waardoor soorten deze kant op komen. Ja, precies. Uh, en, uh, ja, dus, dus het, het ziet er allemaal prachtig en mooi begroeid uit... maar het heeft dus ook een bepaalde schaduwzijde. Kijk, hier zie ik een gele boomstam. Ja, we staan hier nu langs de Koningsweg in Soest. Het is een, een vrij drukke rondweg. Ja, dat hoor je ook, hè? Dat is wel te horen, ja. En um, hier zijn heel duidelijk effecten van ammoniak zichtbaar. Er zitten veel gele soorten hier op de boom. Is het zo dat die gele kosmossoorten dus van ammoniak houden? Uh, ja, de meeste soorten houden van ammoniak. Niet allemaal, maar... Er zijn een paar hele zeldzame uitzonderingen. Maar laten we het gewoon ophouden. Als je veel geel op een boom ziet, dan zit er ook duidelijk ammoniak in de lucht. Maar dat komt hier niet van mest af. Dat komt dus van het verkeer? Dat komt van het verkeer, ja. ja, ja. Sinds de jaren negentig, eh, nadat de, de, de katalysator is geïntroduceerd... en meer recent nadat er ook eh, AdBlue aan, aan de diesel wordt toegevoegd... Eh, stoten ook eh, auto's ammoniak uit... En uh, dat is bij de Kostmossen heel duidelijk zichtbaar geworden de laatste jaren. Ja, de Schummelsoftware. Dat is een beetje de aanleiding. De bedoeling was om de uitstoot van stikstofoxiden terug te brengen. Het blue is in feite ureum. En als je dat overdoseert... dan krijg je niet alleen dat de uitstoot van stikstofoxiden wordt verminderd... maar dan krijg je als bijproduct ook ammoniak... En uh, dat is iets wat we aan de korstmos de laatste jaren steeds duidelijker te, te zien krijgen. Dus dit is eigenlijk alarmerend? Nou, als je zoveel uh, gele korstmos op een boom ziet, zoals hier... Hè, echt uh, groot dooiermos, helemaal bedekkend... dan denk ik dat je toch al gauw praat van ammoniakconcentraties... in de buurt van zo'n uh, zo 8 microgram per kubieke meter. En dat is, dat is behoorlijk hoog, ja. Kijk, het, het is natuurlijk een heel hardnekkig probleem. Uh, en men doet alles aan om die uitstoot terug te brengen. Want en wij da ademen da dat ook in. Wij ademen dat ook in, dat klopt. Ja, maar ik, ik denk dan vooral ook, behalve dat, ook aan, aan de milieueffecten. Want ammoniak is gewoon heel erg schadelijk voor de natuur. He, dat uh, zorgt ervoor dat onze heidevelden vergrassen. Dat, uh, dat onze bossen verbramen. Nou ja, noem maar op. Verbramen? Dus, verbramen. Ja, ja, ja. De, de hoeveelheid bramen in bossen... Uh, ook explosief toe ja, en, en dat uh, komt door ammoniak ja, waardoor dat komt, dat komt. want die plant die je gaat dat alles overvoeken eigenlijk ja die overvoekt het alles ja ja maar die korstmossen gebruiken we dus vooral als indicator uh, om te zien welke plekken al dan niet vervuild zijn met ammoniak want daar reageren ze heel erg sterk op is het alarmerend, vindt u nou ja, euh, alarmerend in die zin van... we proberen iets aan de luchtverontreiniging te doen... maar als we daarmee iets anders introduceren... dan vind ik dat we wel heel goed moeten uitkijken... waar we nou mee bezig zijn. U hoorde een bijdrage over de korstmossen... die u dus kunt gaan opzoeken, misschien wel deze, dit paasweekend. Mine Remmers. Straks diplomaten er rennen zich rot tussen Noord- en Zuid-Korea... Zweden en de Verenigde Staten, want er komen twee topontmoetingen aan. Daar gaan we het straks over hebben. Ons belangrijkste verhaal om zes uur gaat over Gazastrook. Daar hebben we voor gekozen. Doden en gewonden daar aan het begin van weken van Palestijns protest.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 In centro, een gependa kuwa wa kawaida zaidi kwa babu in centro, sasapia ni kenia. In centro kwenye redio SUV. In centro, ja IT Company, nu ook in Kenia. Wist je dat je met jouw stofzuiger kinderlevens kunt redden?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 Want gewoon tv kijken, dat kan altijd nog. Voel je vrij, KPN. NTO Radio 1. Het is half zes tijd voor Ember Brandsen en het NOS Journaal. Volgens Omroep West heeft de politie in Den Haag vannacht... familieleden van Nabil Bakali uit huis gehaald... en voor hun veiligheid ergens anders ondergebracht. De broer van Bakali werd gisteren in Amsterdam doodgeschoten. Bakali is kroongetuig in de zaak tegen de Mokro-mafia. Stoppen met de gaswinning in Groningen gaat veel banen kosten... denkt de werkgeversvereniging VNO-NCW Noord-Nederland. De ondernemers schatten dat er tot 10 miljard euro nodig is... om de klap op te vangen voor de economie in de regio. Rusland zet twee Nederlandse diplomaten uit. Het is een reactie op het uitzetten van Russische diplomaten... door verschillende westerse landen... in het conflict over de vergiftiging van de Russische ex-spion Skripal en zijn dochter. Een flinke vertraging voor de veerdienst naar Texel. Eerder vandaag was er... Een een storing aan de bruginstallatie in Den Helder... waardoor auto's de, brug, de boot niet op en af konden. Die storing is inmiddels verholpen... maar mede door het lange paaseweek blijft het erg druk. Dankjewel, Ember. Wij gaan naar het weer, Marco Verhoef. Ja, dat paasweekend. Krijgt me een beetje zon, denk je? Uh, ja, vast wel een keer. Maar het wordt niet zon overgoten. En het is wisselvallig. En dat betekent dat je mooie momenten hebt. En momenten dat je gewoon met regen in rekening moet houden. Uh, bovendien gaan de temperaturen wel wat omlaag. Mm. Uh, misschien zelfs wel een paar koele dagen met... Uh, Z zondag en maandag ook. 7 graden op de thermometer. Dat is natuurlijk niet echt waar je een lentegevoel nee, van krijgt. Nee, hoe is het nu? Uh, ja, Nu is het uh, op veel plaatsen nog wel droog. Hier en daar in het zuidwesten valt wat lichte regen. En vanuit België trekt een zone met actievere neerslag het land in. Dat gaat langzaam. Voor Noord-Nederland komt die zone pas ergens tegen middernacht uh, aan. En tegelijkertijd begint het dan vanaf dat moment in het zuiden... Al weer droog te worden en wat op te klaren. Minimumtemperatuur temperatuur vannacht 3 graden. Ja, en dan is morgen helemaal geen onaardige dag. In het noorden beginnen we met bewolking en nog wat motregen. Dan wordt het op veel plaatsen droog. Hier en daar een beetje zon, vooral in het midden en zuiden van het land. En dan laat op de dag in het zuiden weer een enkele bui. 8 tot 12 graden. Uitzondering morgen is het waddengebied. Want op de wadden wordt het maar 5 of 6 graden. En zondag? Ja, zondag dus 7 graden, net als maandag. Misschien in het zuidoosten dan weer wat hogere temperaturen. Zondag een dag met bewolking. Soms wat regen of motregen, maar geen grote hoeveelheden. En maandag beginnen we met wat zon en gaat het later op de dag weer regenen. Marco, dank je wel. René Passet dan met ja, Wat files. Ja, en geen avondspits in het westen, want de files die hier wel staan hebben vooral te maken met de recreatieverkeer en wat ongelukken. En die vind je dan vooral in het midden en zuiden van het land. Maar met amper 100 kilometer valt het eigenlijk reuze mee met de drukte. Op de A12 Utrecht-Arnhem ben je nog wel tijd kwijt met de file tussen Veenendaal-West en Alfred-Oosterbeek. De weg is wel vrij, maar er is, oh, er is een nieuw ongeluk gebeurd nu, zie ik. De linkerrijstrook is ook weer dicht, ze hadden hem vrijgegeven. De A58 Breda-Tilburg tussen Ulfhout en Tilburg-Reeshof, bijna een half uur in de file, en... Je hoort het ook al in het nieuws. Amber zei het al. Het is druk bij Den Helder. Op de N250 vanaf de kooi sta je zo'n drie kwartier in de file. Je straalt als je lacht. Je kiest voor de specialist met aandacht en deskundigheid. Cdc tandzorg.nl. Het Liliane Fonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Voor de kinderen die steeds opstaan en weer doorgaan, ondanks de armoede. Want alle kinderen willen groeien, ook kinderen met een handicap. Steun het Lilianenfonds. Ga naar Lilianenfonds.nl Magistraal. Neo Rauch in de fundatie zwollen. Met een groot overzicht van zijn schilderijen. Kijk op museumdefundatie.nl Alle kinderen willen groeien, ook kinderen met een handicap. Ga naar Lilianenfonds.nl Bezoek na Neo Rauch in de fundatie ook kasteel het Nijenhuis.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 Vijf minuten over half zes. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co. Nog een maand. En dan vindt de Korea-top plaats. Noord- en Zuid-Korea ontmoeten elkaar dan voor het eerst in ruim tien jaar. Maar die top lijkt overschaduwd te worden door die andere Korea-ontmoeting. Die tussen de Noord-Koreaanse president Kim en de Amerikaanse president Trump. Voor diplomaten is het een... Drukke periode, dat staat vast. Want hoe onderhandel je met een land zo gesloten is als Noord-Korea? Ik praat daarover onder andere met uh, Sikko van der Meer... verbonden aan Instituut Klingendaal. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer van der Meer, eerst even die Korea-tip. Hoe, hoe, hoe belangrijk is die? Wat, wat gaat daar besproken worden? Nou, op zich is die heel belangrijk. Het zijn twee, twee uh, ja, toch aardsvijanden die tegenover elkaar staan. En de spanning is de afgelopen jaren behoorlijk opgelopen. Dus uh, ze gaan met name praten over hoe die spanning te verminderen. Hoe te voorkomen dat dat uiteindelijk toch weer tot een, een oorlog zou kunnen uitbarsten. Hmm. Is het belangrijk waar dan gepraat wordt? Want het um, gaat gebeuren in een soort niemandsland tussen Zuid- en Noord-Korea. Kunt u eens uitleggen, wat is dat voor plek? Ja, dat is de grens tussen de beide Korea's. Korea was ooit één land, is opgedeeld in twee. En precies in een rechte lijn over het Koreaanse schiereiland... van zee tot zee loopt de grens. En dat is een, ja, een gedemilitariseerde zone. Eigenlijk een zone van vier kilometer breed. Waarin eh, vooral landmijnen en prikkeldraad liggen. En eh, ja, wat er inderdaad een soort niemandsland is. Op één plek na, er is één soort ja, onderhandelingsdropje, precies in het midden. daar staan een paar barakken precies op de grens. Waar ook de tafel precies in de barak op de grens staat. Zodat <laughs> de Noord-Koreanen in Noord-Korea kunnen zitten. En de Zuid-Koreanen in Zuid-Korea. En toch zitten ze in hun eigen land. Ja, en kunnen ze wel apart. praten. Dat is wel apart. Hè? Waarom is dat relevant? Dat die twee landen ja, zo dicht mogelijk mogelijk op hun eigen grondgebied zijn. Ja, het zijn aardsvijanden. Hè. Uh, ze hebben in de jaren 50 oorlog gevoerd. Een hele bloedige Korea-oorlog. En er is nooit een vredesakkoord gesloten. Dus formeel zijn beide landen nog steeds in oorlog met elkaar. Uh, er is een wapenstilstand gesloten. Hè. Daarom uh, valt het wel in met gevechten natuurlijk. Maar ja, het zijn aardsvijanden. En uh, ja, uh, ze moeten niet al te veel van elkaar hebben. Ze wantrouwen elkaar bijzonder. Mm. Dus vandaar deze bijzondere constructie. Nu zitten er ook allemaal topambtenaren druk aan het werk zijn. om van alles voor te bereiden. Je gaat niet zomaar zitten en praten. Zijn er naast Noord- en Zuid-Korea zelf nog andere landen betrokken bij dat overleg straks. Nou, niet heel direct. Het is natuurlijk wel een top tussen de leiders van Noord- en Zuid-Korea. Maar op de achtergrond spelen natuurlijk met name China en de VS een hele grote rol. He, China als bondgenoot van Noord-Korea en Amerikanen als een grote bondgenoot van Zuid-Korea. Dus uh, oh ja, de leiders zullen met z'n tweeën praten he, van Noord- en Zuid-Korea... maar over hun schouder loeren impliciet de grootmachten mee. Ja. ja, want die ontmoeting straks, hè, later tussen Trump en Kim, die zou er dus komen... Maar het is nog steeds niet duidelijk waar uh, en wanneer. Is, is dat normaal? Uh, nee, dat is niet normaal. Uh, zelfs de vraag of is nog te vragen. Uh, we weten er helemaal niks van. Behalve dat er een uitnodiging is uh, uitgegaan en dat die geaccepteerd is. Maar het is inderdaad erg stil daarom. Er is ook geen officiële bevestiging vanuit Noord-Korea gekomen dat de top doorgaat. Nou, We hebben nog even te gaan naar mij natuurlijk. Maar het is wel ongebruikelijk stil... Maar goed, dan moet je ook erbij zeggen... het zijn twee ongebruikelijke leiders die met elkaar gaan praten. Mm -hmm. uh, Kim is uh, niet zomaar een, een normale wereldleider en Trump ook niet. Dus uh, ja, wellicht dat er toch uh, stiekem al gemaakt worden... waar wij niks van weten. Ja, dat zou zomaar kunnen. Sikko van der Meer, verbonden aan de nieuwsde dit klinkende. Dank. Ik praat nog even verder met Jan-Vincent Meertens. Hij is expert op het gebied van de intercultureel onderhandelen. We hebben hem vaak gesproken. Jan-Vincent, goedemiddag. Ja, goedemiddag, dag Lara. Hoe belangrijk is de locatie als het gaat om onderhandelingen... tussen zoals meneer Van der Meer het noemt aardsvijanden? Ja, heel erg belangrijk. Hè? De besprekingen zullen zijn in het Huis van de Vrede. En alles, zeker tijdens de ontmoeting zelf... als de mensen aan tafel zitten... en er in feite een toneelspel wordt opgevoerd... dan is de symboliek rond die onderhandelingen heel erg belangrijk. Maar de echte onderhandelingen die vinden op dit moment plaats... in aanloop naar de dag dat ze elkaar ontmoeten. Hmm. Waar moeten ze rekening mee houden als Zuid- en Noord-Korea... de leiders daarvan met elkaar om tafel zitten? Nou, ze moeten sowieso rekening houden met de achterban en uh, gezichtsverlies is altijd enorm belangrijk in Azië bij onderhandelingen. Dat er geen uh, gezichtsverlies geleden wordt door uh, een van beide partijen. Ik denk ook daarom, zoals meneer Van der Meer zegt, dat uh, Kim Jong nog steeds niet uh, bevestigd heeft dat hij met... Trump gaat praten. Zeker niet in Noord-Korea zelf. Hij heeft hem uitgenodigd. Maar hij gaat uiteindelijk nog niet in op de acceptatie. Want ja, in zekere zin het accepteren van onderhandelingen met de aardsvijand VS, wat ook een aardsvijand is, van Noord-Korea zou eigenlijk al een soort gezichtsverlies kunnen zijn. Noord-Korea mm. heeft dat vijandsbeeld nodig. En ik zou haast zeggen, Noord-Korea bestaat haast uit de gratie van vijandbeelden. Dus... Uh, zeker de Noord-Koreaanse leider moet met iets terugkomen... naar zijn achterban, naar zijn volk. Nou, heel, dat is heel belangrijk. Hij moet met iets uh, terugkomen. En uh, daar wordt nu hard aan gewerkt. Hè. Rusland uh, op de achtergrond, China en Japan... die mengt zich sinds kort ook in de besprekingen. Er zijn natuurlijk allerlei bewegingen, maar ook uh, natuurlijk met de Verenigde Staten... om te kijken hoe uh, gezichtsverlies vermeden kan worden... Uh, Trump uh, vanuit zijn Amerikaanse stijl is uit op winnen of verliezen. En dat is wat uh, de Amerikanen ook graag zien. Hè? Dat hij uh, de onderhandelingen in feite wint. In uh, Korea zijn ze veel meer uit op lange termijn. En uh, zal hij iets mee terug moeten nemen? Die Kim wil, hij het überhaupt bekendmaken aan zijn uh, volk, Want hij heeft natuurlijk alle media... In handen en ook het bezoek aan uh, de Chinese president de afgelopen dagen maakte hij pas uh, na het terugkeer, maakte die bekend. Hij wil ja, ja. eerst zien dat het een uh, geslaagde ontmoeting is. Hij heeft totale regie in dat opzicht. Ja. Hè? Hoe kijkt u naar de ontmoeting. Tussen, uh, hoe kijkt u naar de ontmoeting tussen Trump en Kim? Nou ja, dat is dan heel uh, twee verschillende stijlen. Het zijn natuurlijk erg, uh, met name Trump is erg onorthodox en Zelfs instabiel in zijn uh, manier van uh, handelen. Ik denk dat uh, Kim Jong veel meer strategisch uh, handelt... Uh, met de lange termijn in gedachten. En uh, Trump die zal uh, nogmaals dat winnen of verliezen beeld willen creëren... en het liefst natuurlijk uh, winnen van Kim. Uh, Kim Jong die is uh, heel voorzichtig met uh, toegiften. Met het feit dat hij met Trump aan tafel gaat uh, zitten... is in feite al een, uh, voor hem een... Uh, een Toegift, maar tegelijkertijd uh, krijgt hij aanzien, want uh, het kan ook zo geïnterpreteerd worden dat Noord-Korea gezien wordt als een nucleaire staat eindelijk, hè, dat hij erkenning krijgt op uh, dat gebied. Ja. En Zweden heeft zich opgeworpen als bemiddelaar van deze ontmoeting dus tussen Kim en Trump. Is dat een logische keuze? Ja, Zweden is al heel lang betrokken bij Noord-Korea. Die hebben ooit in de commissie van toezicht van neutrale Naties gezeten... na de Koreaanse oorlog. Heeft al sinds 1975 een ambassade in Pyongyang. Zweden is geen lid van de NAVO, dus een echte neutrale partij. Hebben veel ervaring in Noord-Korea. En wordt ook altijd in de wereld, hè, Zweden en ook een land als Noorwegen... Gezien als een uh, neutrale partij, en goede bemiddelaars. Ze hebben daar een reputatie in en zijn een logische partij. Het past ook bij de Scandinavische stijl. Het zoeken van ja, oplossingen, de weg vinden samen en uh, consensus. Oké, okay. nou, um, ik, ik ben, ja. ben benieuwd naar beide ontmoetingen. Maar dat bent u ook, geloof ik. Sorry, dat kan ik niet goed horen. Ik zit in, in, de verbinding was niet zo goed. Oh, nee, dan, uh, ik, ik ja. denk dat u net als ik geïnteresseerd bent in, in het verloop. Jan-Vincent Meertens, expert ja, ja. op het gebied van intercultureel onderhandelen. Dank u wel. 13 minuten over half zes. De kerncentrales van Tihange, net over de Belgische grens bij Maastricht... gaan in 2025 dicht. Dat heeft de federale regering in België besloten. In de grensregio bestaan al jaren grote zorgen... over de veiligheid van de reactor. Ook de kerncentrale van Doel, dat is bij Zeeland, gaat in 2025 dicht. Dus gaan we naar correspondent Sander van Hoorn in België. Sander, het voornemen om de reactoren dus in 2025 te sluiten... was er al langer. Um, maar het duurde maar he, voordat... Dat het bekend werd en definitief werd. Hoe komt dat? Waar zat het nog aan vast? Omdat de grootste regeringspartij, de N-VA, ook de grootste partij in Vlaanderen, zich zorgen maakte. Zorgen maakte over de hoeveelheid elektriciteit. Want je kunt niet zomaar je kerncentrales dicht doen als je daar geen andere elektriciteit voor weet op te wekken. En daarmee samenhangend ook de betaalbaarheid van de elektriciteit. Dus was het de vis mensen moeten niet in het donker komen te zitten en ze moeten ook niet krom gaan liggen om uh, de andere elektriciteit te kunnen betalen. Nou ja daar is dus nu een compromis voor gevonden en das, dus kan er eindelijk doorgehaald worden nu. Ja, het lijkt een beetje op het besluit om uh, te, het gas niet meer uh, uit de grond te halen in Groningen. Daar moet wel, uh, daar moet wel wat voor gebeuren natuurlijk. Waarom ja, wil waarom Er moeten gascentrales bijgebouwd worden bijvoorbeeld uh, en er moet uh, slimmer nagedacht worden over energieverbruik en uh, het opwekken van groene energie. En Dat alles moet gemonitord gaan worden. En Dat is natuurlijk het compromis dat gevonden is. Er moet gekeken worden of er uh, in elk de stap van het proces voldoende energie beschikbaar blijft tegen een uh, fatsoenlijke prijs. En dat is het achterdeurtje dus tegelijkertijd, dat compromis. Want als dat niet zo is, dan bestaat de mogelijkheid dat die kerncentrales alsnog langer open blijven. Dus we zullen het, en dat klinkt een beetje flauw, maar of ze in 2025 dichtgaan, dat zullen we dus uiteindelijk pas echt weten op 31 december 2025. Ja. Hoe afhankelijk is België van kernenergie, Sanne? Nou, toch wel heel afhankelijk hoor. En, en nu zijn er nog meer reactoren open die uh, worden in de komende tijd al uh, gesloten. En twee reactoren hebben per kerncentrale heb je meerdere reactoren. Twee reactoren, één per kerncentrale, die zouden wat langer open blijven. Dus er, er wordt natuurlijk al wel nagedacht over alternatieve energiebronnen. Nou, die gascentrales, dat zou dan uh, een mogelijkheid zijn trouwens. Dat zou dan niet gaan op Nederlands gas natuurlijk... want dat zou een beetje uh, de, uh, water naar de zee dragen zijn. Dat gebeurt met een ander soort gas uit andere landen. He, dus dat, dat zijn de oplossingen waar nu uh, aan gedacht wordt... om die uh, energieafhankelijkheid van de kerncentrales... Te verplaatsen En de grap is een beetje dat tegelijkertijd wordt gedacht... Uh, moet je nog wel afhankelijk zijn van uh, fossiele brandstoffen. Want je ziet met het gas uit Nederland... Uh, dat dat ja, zomaar opeens gaan ophouden. Ja. En dat heb je natuurlijk ook met gas uit Rusland... Uh, met gas uit andere plekken. Dan ben je afhankelijk van andere landen. Van de grillen van de markt moet je dat niet proberen op te lossen. Nou ja, ik denk dat België daar nog wel over na gaat denken. Maar nu denk ik dat er vooral politiek opgelucht adem gehaald wordt... dat dit akkoord bereikt is. Dankjewel, Sander van Hoorn vanuit Brussel. Straks die. met ons René Passet a 22 files, amper 85 kilometer. Omdat je in het westen van het land geen woon-werkverkeer hebt. Althans niet genoeg om files te veroorzaken. Nee, je vindt het vooral in het oosten en het zuiden van het land. Op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen knopen De Hocht en Leende bijvoorbeeld 20 minuten tijdverlies. En dat ben je ook wel kwijt met de file op de A58 Preda Tilburg. Tussen het Galder en Tilburg-Reeshof. En het blijft druk rond Den Helder. Op de boot naar Tessel Op de N250 sta je zeker een half uur in de file. Testing one two one. Het is vrijdag, goede vrijdag, dus gaan wij naar live muziek. De Nijmeegse band Living Room Heroes debuteerde twee jaar geleden... met het album Days Well Spent. En nu is er een opvolger, Welcome to the Future. Henry Zoetbrood op zang, op zang, doet zang. Björn van den Boom op drums, Mathieu Kleine, Bas, Mark van Hout op gitaar. Welkom, heren. De dankjewel, studio is dankjewel. goed dankjewel. vol. Um, op 1 april presenteren jullie je nieuwe album, Indoor Roosje. Dat is geen grapje, neem ik aan. Dat is geen grapje. Gaat grap... echt gebeuren. Gaat echt gebeuren. Zullen we gelijk uh, beginnen? Dat is goed. Want ik heb al nou even mogen luisteren naar jullie... en dat was niet verkeerd, kan ik vertellen. Dus uh, kom you. maar op. Wat gaan jullie spelen? The Things I Won't Do. I the long road... In pursuit of the truth... I search the outlines... Thorough and true... I took on the to fight... To return black and blue... All the things... I won't I know the truth lies in the middle Just right there between the comb and the storm Heerlijke muziek op deze vrijdag. Uh, met, met wie mag ik even praten, heren? Oh, met mij. En, en wie is u? Ik, uh, vanuit deze microfoon? Ja, graag. Ik uh, ben Mark, de gitarist. Mark van Hout, gitarist. Yes. En, en, en ook uh, da, da, ja, een beetje de, de tweede stem dus? Van de tweede de de stem van de drie. Ja, we zijn met z'n vieren uh, en Mathieu uh, en ik doen uh, backing vocals. Gefeliciteerd met jullie nieuwe plaat. Welkom to the circus. Dank je wel. Uh, heel anders dan de, de eerste plaat, volgens mij... Toch? Ja, deze gaat uh, nog e meer naar de Amerikanen toe. Jan, de, de eerste was wat, wat ruiger misschien? Mm -hmm. nee, wij, nee, denken nee, niet, nee. wij denken precies andersom. Oh ja, echt? Ja. oh Dat is ja. grappig zeg. Liedje, wat ja. zeg je? Dit nummer was wel een rustig liedje. Zeg. Oh, oké. Okay. We dus het... op de radio, dus doen ja, rustig radio. Ja, even rustig. Het is vrijdag. Rustig. Mensen hebben weekend. Rustig. Ja, precies. <laughs> um, wat ik zo mooi vind, hoe, jullie, want ik, hoe lang spelen jullie al samen? Uh, Henry en ik, vijf jaar denk ik. We zijn met z'n tweeën ja. begonnen. Vijf, zes jaar. En met Björn erbij, drie, vier jaar? Drie jaar. Well, drie drie jaar. jaar. Want er is een, ik heb ook wel eens bandjes. En die staan dan naar de grond uh, te staren. En uh, zitten allemaal met hun eigen instrument. Maar jullie zijn zo met elkaar bezig. Dat is het leukste van muziek maken toch? Ja? ja, ja, dat is wat Contact, het leukste van muziek. Gewoon, maken. Uh, plezier ook. Ik ja, dat schaalt ervan af. Kijken er waarmee je bezig bent. Ook. Enorm en dat hoor je ook terug in, de, je, in wat jullie je spelen. Um, waar, waar, waar, hoe moeten we jullie plaatsen? Ik ben altijd heel erg van dat plaatsen. Waar, waar horen jullie? We zijn jullie zijn misschien helemaal niet te plaatsen of wat? Zitten wel, jullie ergens tussenin? Ja, dat denk ik. Um, uh, Americana, uh, blues rock, southern soul, soul rock. Zo, ook een beetje noemt? Black Crowes, hoor ik erin Black Crowes. Ja. Zijn dat ook inspiratiebronnen voor jullie of ja. niet? Ja, zeker. En welke ja. bands nog meer? The Wood Brothers, Katie. Nee? nee. Um, Ga ik luisteren, thuis? Ja, zeker de moeite waard voor luisteren. Ames Lee. We zijn uh, vergeleken met Paulu... Nuttini. Ah, oh, oké. Okay. Jeetje, ja. En de Jayhawks, zeggen ze ook vaak. Ja. En... Um, is jullie repertoire veranderd in de loop van de tijd? Of is, is, is er, zit er een ontwikkeling in jullie muziek? Ja, nou, sowieso. Hè. Elke plaat wil je weer iets nieuws doen. Hmm. En waar zit hem dat dan in? En Nu hebben we meer bedacht, we willen meer festivals doen. We kwamen echt van de huiskamer... Living Room Heroes, ja, ja, huiskamerhelden. Ja. We kwamen van de huiskamer af. En nu willen we meer naar festivals. Dus is de muziek daar meer op geschreven. Er zit meer energie in. Het is wat, wat minder klein en lief. Ja, ja, ja. Wat meer, niet per se dat het hard is, maar wel meer energie. Oh, Mooi. Van net was dan ja, dat was dan weer <laughs> wat dat, dat is een beetje atypisch, maar dat geeft helemaal niks. Kunnen ja. jullie nog wat spelen? Ja, zeker. En wat gaan jullie dan spelen? Wise Man. Aha. En, en daar willen wij het weekend ook mee openen. Oh, dat lijkt me heerlijk. Het dus is eigenlijk een soort proostliedje. Dus nou, zit je ja. in zit de film ja, met een kop koffie tikken oh, tegen het raam of zo? Of heb je de vrijdag een een biertje, maar. Ja, precies. Een biertje. daar komen. Een biertje is. Die. Kom maar, jongens. Wat mij betreft kunnen jullie beginnen. Ja. Wiseman wrote me a letter Son, you had lots of fun But if you keep on drinking You're gonna lose more than you want So I went to the doctor Doctor asked what's wrong Wise man said, If I keep on drinking, I'm gonna lose more than I want. La da, da da da. Soul is aching and I can't seem to shake it up. La da da da. My mind is breaking and this agony. I'm waiting every hour in every day, and every minute seems longer. But my blues just won't. And he's going on for too long the doctor doctor ask what's wrong this time boy get rid of that wise man and let's share a glass of wine la la, la, la. my soul is aching and I can't seem to shake it up And this agony's going on for too long, so long, too long, so long, too long, so long, Wat een heerlijk nummer. En vooral een ode aan uh, dat laatste stukje. Dat vind ik. Ik werd speciaal voor ja. jou. Helemaal rode vangetjes ervan. Ja. Living Room Heroes. Um, Welkom to de Circus. Dat is hun uh, nieuwe plaats. Het release party. 1 april. Hij is vandaag trouwens officieel uit. Kijk eens aan. En dan is 1 april is het moment uh, waarop die echt gepresenteerd gaat worden. Ja. In Doornroosje dus. Top. Fijn dat jullie er waren. Ja. Dank je wel. Dus, uh, genieten met jullie hier in de studio. Meteen na zessen gaan we het hebben over het protest in Gazastrook. Dat verliep vandaag heel onrustig met alle gevolgen van dien. Honderden gewonden en zeven doden. We gaan het er zo uitgebreid over hebben in Nieuws en